Morgen veel bewolking en vanuit het westen buien, mogelijk met onweer. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS journaal. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond op Roland Garros stranden Thomas Gorel vanavond in de tweede ronde. Hij verloor van Stanislas Wawrinka maar verliet de baan met opgeheven hoofd. Dit smaakt natuurlijk zeker naar meer uh, hoofdtoernooi Grand Slam is natuurlijk gewoon het hoogste wat je kunt halen. En... Ja, daar hoop ik gewoon de komende paar jaar uh, gewoon deel van uit te maken. En dat ik dit er meer mag spelen. Zometeen meer over het tennis in Parijs. PSV heeft het al een tijdje financieel lastig. Dat wisten we al langer. Maar vandaag bleek dat PSV dichter bij de afgrond staat dan gedacht. Maar er is een reddingsplan in de maak. De gemeente gaat de grond onder het stadion kopen van PSV. Directeur Tini Sanders. Wij weten zeker dat de financiële impuls de continuïteit bij PSV waarborgt. Straks zetten we alles op een rijtje. Hoe zit dat nou precies met dat geldtekort en hoe gaat PSV dat oplossen? En we kijken vooruit naar de playoff finale tussen ADO en FC Groningen. Groningen coach Pieter Huistra verheugt zich op de komende twee wedstrijden. ADO en Groningen die zijn erg aan elkaar gewaagd. Dus uh, dat worden twee hele close wedstrijden. En uh, ja, uiteindelijk beslissen kleine dingen dan wie, wie dan uiteindelijk de winnaar zal worden. En wie oh wie speelt de Nederlandse finale bij het vrouwenhockey? Vanavond waren de beslissende halve finale wedstrijden. Zometeen hoort u de ins en outs. Maar dan vanzelfsprekend eerst naar Parijs. Thomas Schorel werd uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. Hij verloor met 6-3, 6-2 en 6-4 van de Zwitser Stanislas Wawrinka. Eerst maar eens de reactie van Schorel zelf, opgetekend door Martin Vriesema. Ja, Thomas, uh, het zat er niet in vandaag, uh, deze wedstrijd. Uh, hoe kijk je daarop terug? Uh, nou ja, ik had, ik had in de eerste set mijn kansen. Die kon ik helaas uh, ja, en, ja, kon ik niet pakken. en ja, Hij pakte ze daarna wel. Uh, dus dat was een beetje ja, de eerste set. en de ja, tweede en derde set kon ik het eigenlijk niet echt meer bijbenen. Hij had niet echt ook mijn kansen op zijn service. Wel een paar keer 0-30 of, of 15-30. <coughs> Sorry. Uh, maar ja, het was gewoon te goed vandaag. En, ja, ik heb mijn best gedaan en uh, ja, helaas zat er niet meer in.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 Als hij, in, als hij die breekpunten had benut uh, in de eerste set, heeft hij kansen gehad... dan komt hij op voorsprong, dan had het een hele andere wedstrijd kunnen worden. Maar dat gebeurt niet. En eigenlijk vanaf het moment dat hij die kansen niet had benut... ging hij een beetje vlak, flat spelen. Stond hij ook ja, een beetje te mieden op de baan, leek het wel. Dat vond ik jammer. Um, uh, hij heeft uiteindelijk terecht verloren. Wawrinka stond foutloos te spelen. Um, heel gedegen, wacht op zijn kansen. Maakte veel minder fouten. Maar um, uh, er had, had eigenlijk meer ingezeten als hij, als hij uh, in het begin die kansen had benut. Toen stond hij eigenlijk onbevangen op de baan. Daarna kwam er een soort verkramping. Uh, iets van, nou, een soort onderdanigheid ten opzichte van Wawrinka. Althans, dat vond ik. En, uh, dus er had iets mee ingezeten. Maar goed, uh, verder natuurlijk alle lof. Ja, misschien is dat wel wat je bedoelt. Die onderdanigheid inderdaad. Dat hij gewoon al in zijn hoofd had van... nou, er zit vandaag gewoon niet meer in. Ja, dat, dat, ik had het gevoel dat hij dat heel snel de handdoek gooide. Uh, uh, misschien iets te snel. Um, ja, en hij maakte gewoon te veel onnodige fouten. En daar zag je toch een bepaalde onzekerheid en nef, nef, nefositeit ook. Uh, het feit dat hij in de hele wedstrijd 42 onnodige fouten heeft gemaakt... Uh, te snel in de rally gewoon in de fout ging. Nog ineens ballen afgedwongen door, door Wawrinke overigens. Een ander punt vond ik waarbij hij natuurlijk als linkshandige speler vrij snel met zijn voorhand naar de backhand ging van, van Wawrinka. En daar heeft de Zwitser veel mee gescoord. Een van de beste backhands in het circuit. Uh, dat was ook een puntje. Um, maar verder, uh, ja, nogmaals, afgaande op die eerste set had hij meer kansen gehad. Maar goed, hij is nu doorgedrongen tot het hoofdternooi. Hij ja, heeft weer een, weer een stapje gemaakt. We met hebben hem in de of... uitzending hier gehoord. Uh, erg verstandige jongen, die ja. erg verstandig bezig is. Ja, uh, ook serieus met zijn vak bezig is. Precies. En het, het smaakt naar meer. En, uh, ja, uh, groot, ik ben heel benieuwd hoe, hoe hij het op het gras gaat doen. Met zijn opslag en zijn, zijn, zijn goede volleerwerk ook. Dat zit technisch ook goed in elkaar. Uh, hij heeft nu dat zelfvertrouwen... Hij uh, he, heeft nu in het hoofdtoernooi Roland Garros gespeeld. Uh, heeft, heeft andere grote toernooien al mogen spelen. In Doha dit jaar bijvoorbeeld. Uh, in, tegen Vedere gespeeld. Kortom, hij weet een beetje hoe het nu is om te spelen tegen, tegen de grote jongens. En op gras, ik ben heel benieuwd. Ja, goed, hij heeft een stapje gemaakt. En ja. het volgende stapje zal hij dan Hartstikke ook maken, mogen ja. we hopen. Djokovic die, uh, lijkt onverslaanbaar. Hij was uh, vandaag weer in actie tegen Victor Anescu. Die dacht de derde set, ja de groeten. Ik uh, doe gewoon net dat ik een blessure heb. Mag naar huis, of die niet? Die stond 3-2 voor Anescu. Of had hij echt een blessure? Ja, hij, hij werd behandeld aan zijn, aan zijn dijbeen. En, en uh, gaf op, nou oké, okay, de eerste twee sets had hij al verloren. En, uh, het was al de zesde wedstrijd die hij speelde tegen Djokovic. Nog nooit gewonnen. Nee, hij speelde... wel. Ja, ja oké. Okay. Uh, maar hij speelde vorig jaar tegen Djokovic. Toen had hij nog niet de flow, de Servië. Uh, toen vloor hij ook op Roland Garros. Een ronde later overigens van, van Djokovic. Nu dus weer. Dat is natuurlijk absoluut geen, geen, geen verrassing. Het uh, was ook geen grootse wedstrijd. Djokovic niet echt in grootste vorm ook hoor in die wedstrijd. En verder is het tot nu toe nog een Roland Garros waar, waar Bertie eruit vloog. Dat was eigenlijk de enige grote verrassing. Want vandaag ook, Robert, als we de, de lijst eens nagaan van partijen... He, Tsonga wint. Um, nou Djokovic, dus Federer veegde de vloer aan met uh, Texera. 6-3, 6-0, 6-2. Uh, een jongen met een wildcard. Natuurlijk ook geen verrassing. Ja, Tjerk Boster, die noemde Federer dan toch maar een outsider. Die verwachtte niet veel van hem. Wat denk jij? Nou ja, ik hoop altijd uh, op Federer. Altijd prachtig als hij, uh, als hij in ieder geval de halve finale haalt. Uh, um, ja, ik weet het niet. Je, je, we hebben Nadal zien swoegen tegen Isner. Ook niet meer ongenaakbaar. Uh, Djokovic maar, uh, uh, hoeft er niet alles eruit te halen. Maar vond ik ook niet echt sterk. Die kan ook eens moe worden. We moeten groeien in het uh, toernooi, ja. zeggen ze dan misschien. Ja, natuurlijk. En, uh, en dat, dat geldt natuurlijk voor alle spelers. En Federer had een masseltje in deze tweede ronde. 6-3, 6-0, 6-2. Dat kan niet krachten sparen. Inderdaad een outside. Ik, ik ben heel benieuwd. Goed, Djokovic in de volgende ronde tegen Del Potro. Dan moet hij echt aan de bak. Ja. Bij de vrouw Wozniacki tegen Wozniak. Hoe krijgt het voor elkaar? De nummer 1 uit Denemarken tegen de nummer 162 uit Canada. Wat was dat voor partij? Ja, goede eerste set en een hele lastige tweede. Die won ze uiteindelijk in een, in een tiebreak uh, tegen Wozniak. Um, ja. Aardige partij, goede eerste set. Nogmaals, lastige tweede set voor, voor, voor Wozniacki, maar ze is door. Hm. En uh, ook niet echt in de problemen geweest eigenlijk. Ja, en Stozer. Ja, ook door. Finalisten van vorig jaar ook. Svona had het moeilijk. Dat oh. is wel een verhaal, uh, Robert. Uh, eigenlijk, die partij is zo'n beetje anderhalf uur geleden afgelopen. Die stond 5-3 achter Svona Reven tegen Lesitski, het Duitse meisje dat nog won van Michele Kruijcek in de kwalificatie Australian Open. 121 van de wereld. En het meisje leek gewoon te gaan winnen. Toen blesseerde ze zich. En sloeg daarna eigenlijk geen bal meer. Ze verlieste de derde set 7-5. En ging huilend met een blessure op een brancard van de baan. Roland Gros, het park was al bijna leeg, dus niet iedereen heeft dat gezien. Maar er was een dramatisch geval uh, op de baan. Maar Sfona even dus door met de hakken over de sloot, dat ja. wel. Ja, vreselijk voor een sportmeisje, zeg, als je dat overkomt. Maar goed, uh, zo is het leven, zomaar maar zeggen. Uh, Aranja Rust op Centercourt. Ja. Morgen tegen Kim Kleisters. Leuk. Ja, is leuk. Voor... Ja, gewoon leuk. Ja, en, zo geval... ook, ja, en zo moet ze er ook uh, in gaan, uh, uh, op de baan gaan staan. Ja, Rus, heeft al, Rus heeft al gezegd dat uh, Kluis een van haar voorbeelden is. Maar dan is de vraag, wat weet Kluis eigenlijk van Rus? Ik heb nog nooit tegen haar gespeeld. Dus ik kan er eigenlijk heel weinig, heel weinig over zeggen. Ik weet dat ze een linkshandige is, dat ze een goede service heeft. Um, en... Um... Dus ja, dus, ay, op dit moment zit ik ook nog in een situatie dat ik zoiets heb van ik ga gewoon uit van mijn eigen sterkte. Ik probeer mijn eigen spel zo goed mogelijk uit te spelen. Ik probeer dominant te zijn op de baan. En, um, en dan probeer ik op het moment zelf uh, wat meer te anticiperen en een aantal dingen aan te voelen van mijn tegenstreefster. Is kleisters al een beetje de echte kleisters? Of heeft Rus daardoor misschien juist een kans omdat ze het nog niet is? Ja. <laughs> Ingewikkelde vraag. Maar Ingewikkelde ik vraag. Um, uh, weet ik niet. Ik, ik, Kleister is ook wel een type die natuurlijk in het toernooi moet, moet groeien. Uh, maar dat, dat, zeg je, dat zie je eigenlijk bij alle, alle grote speelsters. Ehm. Um, ja, normaal gesproken is Kleisters natuurlijk een maatje te groot. Hè. Ver, vergis je niet. Hè. Centercourt, uh, Cour Philippe Stadrier. Het zit nog lang niet vol morgen om 11 uur. Dat is een voordeeltje voor us. Het is geen heksiketel. Um, het is populair, uh, hè, Kleister. Ja, maar mensen komen er net binnen. Uh, weet je, het kan een beetje killer entourage zijn. Maar toch imponerend hè, om op het Court te spelen. Dan tegen Kim Kleisters. Ja, uh, laten we hopen dat ze, dat ze gewoon vrijheid kan spelen. Maar normaliter is het kansloos. Maar wat heeft ze te verliezen? Niks, helemaal nee, niks. Daarom. daarom, ze moeten van genieten. vrijheid ja. gaan spelen. Uh, uh, hopen op een, op een misschien niet zo geconcentreerde Kim Kleisers op de vroege ochtend. Wie weet. Uh, maar gewoon van genieten, voluit gaan. Uh, het is al fantastisch voor rust dat ze, dat ze deze wedstrijd kan spelen op het Centercourt. Wordt het dan morgen met Rob en Hazen tegen Marty Fish? Ja. Kijk, Haze is een speler die. Dat is, vind ik, het fascinerende. Ook het leuke en het professionele aan Robin Haze. Dat, dat hoorde je ook in zijn reactie na het winnen van zijn eerste ronde. Hij is natuurlijk een perfectionist. Die, die tactisch weet hij al helemaal. hoe hij die hard hitter uit Amerika moet gaan aanpakken. Um, hij zal goed moeten returneren. Hij zal de, lang, de rally's lang willen maken. Hij zal ook fit moeten zijn met, met die enkel. Ik denk dat dat nu al helemaal over is. Maar dan heeft hij een kans. Dus, dus kijk, het is natuurlijk een speler met heel veel gochme en heel veel tennisintellect. Uh, ja, als hij. Als hij wat maniertjes kan bedenken om, om vis te ontregelen, heeft hij een kans. We gaan het afwachten. Dankjewel, Jan Roels, over uh, Parijs Roland Garros. Bij de hockeyvrouwen zijn vanavond de twee finalisten... om het kampioenschap van Nederland bekend geworden. Zowel in Den Bosch als in Beeldhoven is de derde uh, en beslissende wedstrijd gespeeld. Verslaggever Gerard de Groot is in Den Bosch. Gerard heeft Amsterdam voor een verrassing kunnen zorgen... door de regerend kampioen Den Bosch te verslaan. 1 minuut en 40 seconden voor het einde was het nog 1-1. Dat was natuurlijk verrassend, want niemand had verwacht... dat Amsterdam hier in Den Bosch van de landskampioen zou gaan winnen. Maar toen schoot Sabine Mol en na een fantastische actie van Maartje Goderie, de Bosse Vrouwen naar de 2-1 overwinning, dus in de finale. En die finale gaat net als vorig jaar tegen Laren, want Laren won in Beeldhoven met 1-3 van SCAC, Garcia nog wel 1-0 voor SCAC, daarna was het Dijkstra en twee keer Kim Lammert voor 1-3 overwinning van Laren. Hier in de bos was het overigens maar goed dat er geen verlenging kwam, want de wedstrijd was eigenlijk niet om aan te zien. En als ik bondscoach Max Kaldas was, dan zou ik me toch wel een beetje zorgen maken. Want de helft van de nationale vrouwenselectie stond hier zo'n beetje ...op het veld. En ik zei het al, het was af en toe niet om aan te zien. Er werden zo ontzettend veel fouten gemaakt... ...dat je eigenlijk niemand de overwinning gunde. Uiteindelijk was het uh, Sabine Mol die één goede actie van Goderie... ...afronde voor 2-1. Tot op dat moment was het 1-0. 1-0 voor de rust uh, voor Den Bosch. Colette Beaumont scoorde voor die ruststand. En daarna Eva de goede 1-1 voor Amsterdam. Dat was een afgeschoten strafcorner. En verder was er weinig te zien bij Den Bosch tegen Amsterdam. 2-1 werd het natuurlijk voor de thuisvroeg voor Den Bosch. En die mogen nu in de finale gaan proberen, aanstaande zondag is de eerste wedstrijd, in de finale gaan proberen om Laren weer van hun twaalfde titel inmiddels, Zij worden elf gehaald in twaalf jaar, om van die twaalfde titel af te houden. Of Laren dat lukt? Nou, als ze meegekeken hebben, dan uh, zullen ze waarschijnlijk in het hart van de defensie van uh, Den Bosch de gaten zien liggen. Want daar moet Maartje Pauwme proberen om... Uh, Janneke Schotman te doen vergeten. Maar zover is uh, de nieuwe aanvoerder van het Nederlands al nog lang niet. Goed, de finale gaat dus tussen Den Bos en Laren. Dankjewel Gerard de Groot. Het is uh, kwart over tien. Dit zijn de Stories en Evangelina. is Dus en Evangelina. In de Giro d'Italia werd vandaag de 17e etappe gereden. Een rit over 230 kilometer van Veltje naar Tirano. De winnaar kwam uit een groep vluchters van 17 man. Het vernein zat duidelijk in de staart. Verslaggever Joris van den Berg. Dat kun je wel zeggen, ja. Een drietal renners ging sprinten om de rit zegen. Dat waren de Italianen Ulisi. Visconti en de Spanjaard Lastras. En het ging met name om de Italianen. Visconti is Italiaans kampioen, maar hij gedroeg zich een beetje als een kleuter... in de slotfase van de rit naar Tirano. Van de drie ging Ulisi van kop af. Hij had zich gespaard tijdens de rit. En hij leek het te gaan redden, maar hij verslapte wel een beetje. Aan de binnenkant kwam Visconti. Die probeerde daar zich doorheen te wurmen. Een klein beweging van Ulisi was op dat moment voldoende. Om Visconti tot razernij te doen exploderen. Hij teelde een klein tikje uit, toen nog een duwtje. Hij haalde hem daarna wel in. En Visconti ging als eerste over de streep. Maar elke wielerkenner wist toen al. Dit gaat niet de uitslag worden van deze rit. Want op dat moment was het 1 Visconti, 2 Ulisi, 3 Lastras, de Spanjaard. De jury keek elkaar even aan, bekeek daarna de beeld En het was duidelijk, Visconti moest eruit. De Italiaanse kampioensrad. De ritzege ging naar de 22-jarige renner. Hij wordt 22 in juli van Lampre Gilles. Diego Ulisi. Hij wint voor Pablo Lastras. En op de derde plaats teruggezet van 1 Giovanni Visconti. En voor het algemeen klassement had dit allemaal geen gevolg. Wat dus betekent dat Alberto Contador nog altijd ruim aan de leiding gaat. Sport kort. Lieve Westra heeft de proloog van de ronde van België gewonnen. De renner van Vakant Soleil reed de 5,6 kilometer in het Belgische Buggenhout... in 6 minuten en 35 seconden. Hij bleef de Belg Philippe Gilbert anderhalve seconde voor... Winserver Dorian van Rijselberg heeft ook de tweede dag uh, van de Delta Lloyd Regatta goed gepresteerd. Hij kwam op het IJsselmeer als eerste en vijfde binnen. Met tien punten na vier races staat hij uh, op de eerste plaats in het klassement. En bondscoach Kedar heeft de NBA-spelers Francisco Elsen... en Denke Zurich opgenomen in de voorlopige selectie van 15 man. De Oranje Basketballers moeten komende zomer promotie zien... af te dwingen naar de A-divisie... om zich vervolgens te kunnen kwalificeren... voor het Europees Kampioenschap van 2013. Ja, weinigen wisten hoe hoog de financiële nood bij PSV was... maar vandaag bleek dat de ploeg uit Eindhoven is gered. De club presenteerde een herstelplan. Belangrijkste punt uit het plan is de verkoop aan de gemeente van de grond... onder het PSV-stadion en het trainingscomplex. Dat vertelde PSV-directeur Tini Sanders. Het was zeer ernstig. Um, liquiditeit op. Uh, eigen vermogen eind van dit jaar negatief. Het mooie is natuurlijk, PSV is zo'n fenomeen, die gaat niet failliet. Daar komt altijd een oplossing. Uh, in dit geval is dit de oplossing. rijk PSV had veel geld vastzitten in haar stadion. Dus het was wel een ogenschijnlijk rijke club... maar dat geld zat vast in de stadion en die grond. En nu is door middel van die overeenkomst met de gemeente... is een stuk van dat geld wat vast zat in de stadion... is vrijgekomen, eeuwigdurend, voor het vermogen van PSV. Verslaggever Arno van Meulen. Goedenavond. Um, zoals gezegd, de grond onder het stadion en het trainingscomplex... de hertgang uh, zal worden verkocht. Hoe zit die deal precies in elkaar? Ja, het is een contract dat geldt voor uh, 40 jaar. Dat betekent dat uh, PSV uh, iets minder dan 60 miljoen euro krijgt... Uh, voor de verkoop van deze uh, grond en er dus wel gewoon gebruik van kan blijven maken... in de 40 jaar die uh, club ongetwijfeld nog bestaat naar vandaag. mogen we wel hopen. Ja. Dat mogen we wel hopen. En uh, ja, dat geld, wat Sanders al zegt, was natuurlijk ontzettend uh, hard nodig. Uh, daar hebben we het zo nog over, maar er was meer geld nodig... en er is ook meer geld gekomen. Maar in één klap natuurlijk zoveel geld van uh, de gemeente is belangrijk... en heb je een onderpand voor nodig, Nou, dat is dan de grond van de hertgang... net buiten Eindhoven en de grond van het PSV-stadion dat ongeveer in het centrum van Eindhoven ligt. Ja, wat, wat voor rol heeft die gemeente in die deal nou precies gespeeld? Nou, ontzettend belangrijk, omdat zij dus hebben willen meewerken. Laten we op uh, voorhand zeggen, het moet nog wel door de gemeenteraad... Uh, en er is best enige verdeeldheid binnen de gemeentepolitiek van Eindhoven. Iedereen zegt, het komt wel goed. Maar we weten ook dat er een paar partijen tegen zijn... en de P van de PvdA bijvoorbeeld gespleten is. Dat moeten we nog wel even afwachten de komende periode. Maar als we aannemen dat het, uh, dat het doorgaat, dan is de gemeente Eindhoven nu ontzettend belangrijk geweest voor PSV... omdat de gemeente Eindhoven in staat was om voor heel weinig geld... voor heel weinig rente een groot bedrag te lenen... bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dat is die 48 miljoen? Dat is die 48 miljoen. Eh, omdat er dus voor relatief weinig geld geleend kan worden... betaalt PSV daar ook weer weinig rente over. Want die betalen dat bedrag terug aan de gemeente Eindhoven... plus een kleine bonus, bij 2,4 miljoen per jaar. En daarmee is PSV wel van heel veel geld verlost. Want eh, het stadion, daar werd ook geld voor geleend. Dat was bij een... Bankenconsortium. en als bij elkaar lag die prijsrente vele malen hoger, en bovendien moest er ook afgelost worden. En dat betekende dat PSV per jaar ongeveer 10 miljoen euro kwijt was voor het huis waarin ze wonen. Ja, dat scheelt dus een slok op een borrel. Toch heeft de gemeente bepaalde voorwaarden gesteld, hè? Wat voor voorwaarden zijn dat precies? Ja... Het zijn eigenlijk wel hele slimme voorwaarden waarvan je ook zou kunnen zeggen, achter dat kan elke club zichzelf bedenken. Maar eh, het geld dat nu vrijkomt mag niet zomaar besteed worden. Eh, er mogen niet even een paar leuke Brazilianen voor worden gekocht. Eh, en ze moeten de komende tijd ook ervoor zorgen dat ze in de begroting, wat ze nu wel deden, niet zomaar meer Champions League kunnen zetten. Alsof dat elk jaar een zekerheid is. Het blijkt nu voor het derde jaar op brein, namelijk dat het geen zekerheid is. Kortom, eh, wel degelijk wordt er op de vingers gekeken van de bestuurderen van PSV... en wordt dus ook wel aangesproken op hun beleid van, nou laten we zeggen... minimaal de laatste tien jaar, waarin ze toch wat vrijgevig geweest zijn... en toch wel geschaatst hebben op heel dun ijs. Ja. Want ze hebben gewoon gerekend ieder jaar op die Champions League... en die kwamen er, kwam er niet, en heb ja, je een probleem. Ja, kwam, die kwamen lang wel, hè. Uh, <coughs> dat was misschien wel het probleem. Bijna elk jaar had PSV Champions League, tot nu de laatste drie jaar. Bovendien, een aantal malen waren ze de enige Nederlandse vertegenwoordiger... in de Champions League. Dat is financieel nog extra aantrekkelijk. Als je met twee bent, dan moet je het ook voor, door twee delen. Dus dat zag er natuurlijk prima uit. En daarmee kwamen ze vaak net in de goede cijfers terecht. Als je dat in één klap kwijt bent... Laten we aannemen tot wel zo'n 20, 25 miljoen per jaar. Dan draait het meteen om. En door de ontwikkelingen van de afgelopen weken... want men dacht natuurlijk ook nog in april van... we hebben Champions League volgend jaar dus weer 25 miljoen. Maar door de ontwikkelingen van eigenlijk het afgelopen weekend... was ineens alles weg. Champions League en Champions League voorronde. En ja, was de nood alleen nog maar vele malen groter om snel te handelen. Maar ze waren wel al een jaar bezig met dit plan. Maar is het wel verantwoord bestuur om uh, uh, je begroting zo op te stellen ervan uitgaande dat je iets krijgt... wat je misschien niet krijgt. Nee, Champions League namelijk. Nee, natuurlijk niet. Maar wel, uh, gek genoeg, bijna heel normaal gevonden in de voetballerij. Anders zouden we ook niet zoveel clubs hebben met financiële problemen. Uh, er zijn heel veel clubs die... Gokken uh, die rekenen op inkomsten waarvan ze niet zeker zijn. Er zijn ook tegenpolen. Hè. Neem Heracles, een club die daar absoluut niet aan wil meewerken. Uh, FC Groningen, clubs die allemaal hun huishouding wel goed op, uh, op orde hebben. Ajax nu inmiddels. Ajax nu. Uh, maar er zijn ook veel meer voorbeelden van clubs die dat namelijk wel doen. Het blijft natuurlijk een hartstikke lastig dilemma voor een club. Um, je denkt in de winterstop met een paar miljoen te investeren... misschien net wel die Champions League te halen. Dus 5 miljoen investeren kan dan weer 25 miljoen opleveren. Mm. Um, dus er wordt gespeculeerd, er wordt gegokt... en het gaat soms een aantal malen goed. Maar als het misgaat, gaat het goed mis. En voor PSV drie maal op rij mis ja, betekent ongeveer... een in een van inderdaad 60, 70 miljoen. Plus, daarbij nog is dat ze de afgelopen jaren... geen spelers voor veel geld hebben kunnen verkopen. Aflaai is natuurlijk relatief voor heel weinig geld weggegaan in de winterstop. Uh, en ook Van Bommel is voor bijna niets vertrokken bij PSV. In het verleden uh, verkochten ze nog wel de spelers voor... 5, 6, 7, 8 miljoen euro en meer. En dan konden ze daarmee ook de gaten dichten. Dus het zijn twee inkomstenbronnen die eigenlijk helemaal opgedroogd zijn. Wisten dat het slecht ging bij PSV, dat werd wel duidelijk de afgelopen weken met name. Maar uh, had jij de indruk dat het zo slecht was in Eindhoven? Nee, uh, Sander zegt dat uh, het, de liquide middelen waren op, dus er was geen geld meer. Uh, ze zouden dit jaar in de rode cijfers belanden, dus het water stond ze echt aan de, aan de lippen. En toen er dus geen Champions League kwam, zal de paniek echt heel groot geweest zijn. Nee, iedereen wist dat het al een tijdje niet goed ging met PSV. Dat ze veel moeite hadden met de kosten van het stadion, ze zijn echt heel lang bezig geweest om dat te herfinancieren, om te kijken of ze het voor minder rente dat stadion kwijt konden. Dat het zo erg was, dat was niet bekend. Dat is schrikken voor uh, de hele achterban denk ik van Psv. Wel respect voor de manier waarop Sanders dat opgepakt heeft, uh, want die zit nog niet zo lang, maar hij heeft wel uh, zaken gedaan, uh, duidelijkheid geschapen en heeft een probleem voor redelijk lange tijd toch weggewerkt. Dus uh, hij heeft een goede job gedaan. En hij niet alleen, ook met de raad van commissarissen erbij. Uh, maar de afgelopen tien jaar heeft PSV natuurlijk wel veel te veel risico genomen. Stel, we kijken even tien jaar vooruit. En bij PSV, ze hebben niks geleerd. Er gebeurt precies hetzelfde. Ja. En PSV komt weer in de problemen. Dan hebben ze nu een dubbel probleem. Want wat ze nu gedaan hebben, kunnen ze maar één keer doen. Ja. Dus... Nou ja, dat, dat is inderdaad een heel groot probleem. En daar zullen ze les uit moeten trekken. Ze hebben ooit een grote spaarpot gehad. En die spaarpot hebben ze een stuk geslagen vandaag. En uh, de grond verkocht voor veel geld. Dat kunnen ze nooit meer doen. Dus mogen ze nooit meer in de situatie komen. Want je kan het niet terugdraaien. Je kan het niet terugkopen, maar even. Het is een, een huurcontract voor 40 jaar. Andere clubs hebben het ook gedaan. Laten we uh, niet de kleinste noemen. Real Madrid heeft in het verleden, toen ze enorm in de problemen waren... zowel uh, het stadion verkocht, uh, de grond daarvan... Waar onder andere winkelcentrum laten bijgebouwd zijn aan een projectontwikkelaar. En ze hebben hun trainingsaccommodatie in de stad verkocht. Dat leverde ontzettend veel geld op. Echt tientallen miljoenen. En hebben daarna een nieuw trainingscomplex buiten Madrid gebouwd. Wat veel goedkoper was. Nou, dat kan Madrid doen. Uh, voor PSV ligt lig de situatie zeker anders. Nee, het is ontzettend oppassen geblazen. Want bij een volgende situatie, gelijk aan deze, kunnen ze wel failliet gaan. Ook PSV kan failliet gaan. Hè? Ja. Of Philips moet dan de, de portemonnee trekken. Die hebben dat nu voor een deel gedaan. Uh, een lening verstrekt, ook van 20 miljoen. hun eigen bijdrage aan PSV nog wel weer wat opgekrikt. Maar het is duidelijk dat Philips uh, toch ook wel wil laten zien... dat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor PSV. Want er is een nieuwe shut-sponsor bijgekomen, die ook meebetaalt. En ook de lening die verstrekt is door Philips was niet dekkend. En daarnaast heeft PSV nog een lening voor 7,5 miljoen bij anderen moeten afsluiten. Dus dat is ook wel een signaal uit de directie van Philips in Eindhoven... van we vinden PSV uh, uh, leuk, uh, ook wel belangrijk, maar er is meer in de wereld. Ja. Duidelijk, dankjewel Arno van Meulen.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 Rieke Jager en a Traveler. Zometeen, Hans Beum gaat het natuurlijk over uh, schaken, over het uh, WK. Wie mag Anand uitdagen? Zometeen meer daarover. Maar hier is het Nederlands elftal. Uh, die, dat vertrekt uh, maandag met Michel Form als eerste keeper naar Zuid-Amerika... voor de oefenwedstrijden tegen Brazilië en Uruguay. De tweede en derde keeper zijn nieuwe gezichten. Tim Krul van Newcastle United en NEC-doelman Jasper Sielissen. Een uh, nadere kennismaking hey, met uh, beide keepers. die dit seizoen niet in de basis begonnen bij hun club. Uiteindelijk draaide ze een uitstekend seizoen. Maar niemand had verwacht dat het ze een uitverkiezing voor het Nederlands elftal zou opleveren. Tim Krul. Nee, ik zelf ook niet. Als ik kijk, je hoopte natuurlijk op. En uh, maar spijt de verwachting heb ik uh, in totaal 25 wedstrijden gespeeld. Dus dat is uh, een fantastisch seizoen uh, geweest. Dit is voor mij en uh, met heel veel uh, hoogtepunten. Uh, ja, fantastische wedstrijden natuurlijk. Met Arsenal en Sunderland Manchester. Dat zijn echt uh, natuurlijk uh, fantastische wedstrijden. En, uh, omdat dit dan uh, zo eindigt, is uh, met de oproeping van dat uh, Dus helemaal uh, genieten. Jij en Jasper Sillissen erbij. Kennen jullie elkaar goed? Nou, we hebben één keer... Uh, Jasper ging een keer mee met ons met Jong Oranje uh, naar Kiev. Dus dat is de eerste keer dat we elkaar een beetje ontmoet hebben. Maar verder is het, uh, Helemaal niet. Het is, het, het is mooi. Ja, het is, ik kijk er zo naar uit de komende weken en genieten, Dus lekker aan de bak. Ben je tweede of derde keeper? Ik, ik weet het niet. Dat moet je aan de bondscoach vragen. Ik hoop dat ik tweede ben. Maar ik ben ook al zeer tevreden als ik derde ben. Ik geniet nu met volle teugen. Dat ga ik in Brazilië en Uruguay ook doen. Want Krul, die er ook bij is, dat is jarenlang de keeper van Jong Oranje geweest. Je bent een keer mee geweest naar Kiev, dacht ja. ik. Um, maar daar zat je vaker niet bij dan wel. Klopt. Ik heb, uh, ja, tot dit jaar heb ik eigenlijk niet constant gespeeld. Ik heb uh, bij Jong gespeeld altijd om en om. En ja, dit jaar is pas mijn eerste jaar dat ik een volledig jaar draai. Dus uh, nou ben ik in beeld gekomen daardoor. Want Jong Oranje was het Krul en wisten ze eigenlijk niet of Sillers, dat was geen vaste naam daar. Dus heb nee. jij een streepje voor of werkt dat niet zo? Nee, dat lijkt me niet. Het is gewoon uh, op nul beginnen en uh, het is een nieuwe trainer. Dus dan moet je Laten zien wat je kan. En uh, dat is natuurlijk ideale mogelijkheden. Deze drieën trainingstage. Dat je kan laten zien wat je in hebt. En we zien er vanzelf al. Oh, ik ga er super van genieten. Brazilië en Uruguay uit. Dat zijn, uh, ja, dat zijn wedstrijden waar je van droomt. Brazilië uit. En om daar alleen al bij te zijn. Is al een uh, droom die uitkomt. En uh, ja. Ik kan alleen maar uh, lachen. Je je op dit moment. Want hoe, hoe zit dat als je hier komt? Ik bedoel, hoe gaat dat met de bondscoach en, en de staf daaromheen? Hoe gaat zo'n ontmoeting, zo'n kennismaking? Ja, het is... Uh, Natuurlijk veel nieuwe gezichten, maar ik, ik heb wel geluk dat ik nog veel van de jongens uh, ken, van Jong Oranje. En, uh, dus dat, uh, dat helpt wel, en dan voel je, je meer op je gemak gelijk. En, uh, Wie zijn dat, noem ze wat? Uh, Pieters, uh, Bruma, Strootman, uh, Luc de Jong. Dus we hebben wel een uh, stootje, hebben we hier zo wil uh, wel zitten. Hey, als die Babos, als die nou een hele goede rug zou hebben gehad, had je dan hier ook gestaan? Ik denk het niet, want dan had Gabel gewoon het hele seizoen gespeeld en dan uh, hadden heel weinig mensen van mijn naam geweten. Want een jaar geleden, eh, toen zag de wereld toch heel anders uit. Toen wist niemand wie je was. En toen mocht je ineens mee op een trainingskamp met NEC. Dat is toch eigenlijk ook raar allemaal? Ja, dat is heel raar. Dan mag je mee omdat Rijnbaan naar Canada vertrekt. mag je mee met de eerste selectie. En dan een jaar later sta je hier. Dat is uh, heel onwerkelijk. Maar wat zegt dat? Dat, het, dat is een mooie aan de voetballerij. Het kan heel snel gaan, maar het kan ook heel hard bergafwaarts gaan. Dus ik heb het geluk dat het nu heel hard omhoog gaat. Maar dan moet ik wel vast te houden. Maar betekent het ook dat jij een hele goede keeper bent? Of betekent het dat we in Nederland gewoon niet zoveel goede keepers meer hebben? <laughs> nou, ik, ik hoop dat het betekent dat ik gewoon een hele goede keeper ben. Maar dat mogen anderen over mij zeggen. Je hebt een goed seizoen gehad. Laat ik dat dan maar zeggen. Uh, sterk gekiept. Je bent jong, je bent 22. Um, mag je, als je het zo concludeert, ook zeggen dit is misschien wel een logische stap nou, logisch. Uh, ik, ik stond ervan te kijken dat uh, de bondscoach komt kijken natuurlijk. Want, ja, het gebeurt niet iedereen. Uh, of komt niet iedereen dat die uh, de bondscoach uh, door de bondscoach gevolgd wordt. En uh, dat geluk had ik dan weer wel. En ja, dat is dan wel fantastisch. Maar je dacht wow. toch niet dat die voor Patrick Potthuizen kwam of wel? <laughs> Nee, die zat dit jaar niet meer bij wow. ons. Maar <laughs> ja, goed, het is, al, het is wel even wennen natuurlijk uh, dat de bondscoach voor een jongen die in zijn debuutjaar uh, speelt uh, komt kijken. En dat vond ik wel heel apart. Tim Krul in een bijdrage van Bas Stichler. Hans Beum, goedenavond. Goedenavond. De uitdaging van de wereldkampioen vis, het Anand, is bekend. Ja. Uh, het was een tweekamp uh, tussen Gelfand en, uh, en Krieschoek. Het is Gelfand geworden. Ben je daar blij mee? Oh. Hmm. Oh. Oh. Nou, nou ja, niet. Je merkt het al. Nee. Ik ben niet echt uh, zo enthousiast. Maar als Grietzoek het was geworden, was ik ook niet enthousiast geweest. Dus ja, kijk, deze finale is, is niet, spreekt niet zo heel erg tot de verbeelding. Nee, nee want voor de duidelijkheid: uh, Carlsen, mensen denken, waar is hij dan? Uh, zeker de ja. schaakliefhebbers. Uh, ja, Magnus het... Carlsen had eigenlijk moeten zijn. Dat is een jong mannetje van 21 jaar. En die beheerst al een, een jaar of twee, drie de Hij heeft, heeft eigenlijk sinds Fischer. En dat soort grootheden, de, de, de grootste progressie gemaakt op zijn leeftijd. En ja, dat is een nieuwe generatie. Uh, Gelfand heeft nu gewonnen, die, de finale van de kandidatenmatches. Maar je moet niet vergeten, Gelfand is 42 jaar. De wereldkampioen Anand is 41 dus je praat toch over een generatie. Uh, ja, wat in de wereldtop. Uh, het is geen weerspiegeling van uh, op dit moment. Uh, uh, de verschuiving van leeftijd in, in, op wereldtopniveau. Nee, want voor de duidelijkheid, Carlsen heeft uh, min of meer geprotesteerd tegen de gang tegen, van zaken. Ja, en... Tegen de gang van zaken. Ja, het gaat namelijk te ver om daar weer allemaal te gaan zitten herhalen. Nou, in het kort heeft... komt het hierop neer. Hij zegt: Spanje is nu wereldkampioen voetballen. En dat zou betekenen bij het volgende WK dat Spanje in die finale mag beginnen. en de rest mag uitzoeken wie tegen Spanje moet spelen. Precies. Dus hij dat vind ik zegt... heel aardig uitleg van ja, is, uh... Dus hij zegt van je, wat, wat eigenlijk zou moeten gebeuren. En dat kan men zich best eens een keer gaan, gaan uh, ja, een systeem voor bedenken. Dat je zegt de wereldkampioen schuift in bij bijvoorbeeld de laatste acht of zo. En ja. loopt dan gewoon mee zonder enig voordeel met een soort cyclus. Die die laatste acht dan, ongeacht welke cyclus dat is. Wie die laatste acht dan, uh, hoe, ze, hoe ze dat dan gaan bepalen. Hij nou, heeft dat een tijdje geleden al gezegd. Hoe is daar in de schaakwereld op gereageerd? Heb je het gevoel nou ja, dat er een verandering de, aan zit te komen? Ja, okay, maar kijk, het, het probleem is natuurlijk dat elke uitdager altijd ge, ge, ge, gezeur heeft over een cyclus. Ongeacht wat de cyclus is. En dat elke wereldkampioen vindt dat zijn rechten als wereldkampioen te weinig worden behartigd. Dus dat is altijd zo. Een wereldkampioen heeft een status en vindt dat die status moet worden beschermd omdat hij wordt aangevallen als wereldkampioen. En, uh, ja, Zoals bij boksen dat, bijvoorbeeld ook. Ja, dat ja. heb je natuurlijk altijd. Een wereldkampioen moet worden uitgedaagd. Die moet ook verslagen worden. Dat geeft hem al een soort voordeel. Hè? Als een wereldkampioen niet wordt verslagen, behoudt hij zijn titel. Dat is in heel veel uh, uh, uh, sporten zo. Ja, uh, dat gezeik, dat, dat, dat, dat blijf je houden. En je kunt zeggen dat de, de, alle uitdagers daar een probleem mee hebben. Maar zodra ze wereldkampioen worden, moet je, moet je opletten hoe snel dat als een blad aan een boom uh, omslaat. Ja. Ja. Als uh, iemand een half jaar geleden tegen jou had gezegd, die Gelfand, dat wordt de uitdager van land. Wat had jij dan gezegd? Ja, dat had ik niet geloofd. Maar ook niet Gritsjoek hoor. Dus uh, dit zijn niet de twee uh, topspelers waar we op zitten te wachten. Afgezien van Carlsen had je ook nog Aronian gehad. Die nummer drie staat op de wereldranglijst. En Kramnik natuurlijk ook. En aan alle ex-wereldkampioenen zoals Topolov. Die toch gezien de wereldranglijst en hun status. Uh, meer kansen ook maken tegen Anand. Ik uh, denk wel dat Anand met een gerust hart. de komende WK-twee kamp in 2012 kan gaan afwachten. Ja, die zit handenvrij van nu te kijken. Ja. Ja. Wie er op, een, op hem afkomt. Ja. Um, wanneer wordt die wedstrijd gespeeld? Ja, ergens rond de helft van 2012 hangt het natuurlijk ook een beetje af van locatie... en van de sponsor en van uh, dat de dat organisatie. dat dan? Nou, nah, niet helemaal. Je hebt natuurlijk ook nog wat, wat traditionele toernooien die hun eigen plek hebben. Dus januari is altijd Tata en dan februari is Linares. Je hebt nog wel een paar data die, er niet, die eruit vallen. Maar dat zal ergens in, in rond de helft, hè, rond juli en dan nog een paar maanden ervoor... en daarna zal het wel uh, zich gaan afspelen ergens. Denk je dat het financieel ook consequenties heeft... Uh, nu Carlsen niet de handdoek kan oppakken en een aantal tegenstander krijgt... waar dat jij ook wel. niet enthousiast over bent? Ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat je een westerse uh, uh, sponsor gaat krijgen. Dus het zal of een sponsor zijn van de FIDE, dus Ilyumzinov zelf. Dus, dat is een, hè, dus het is tenslotte niet voor niks een uh, multimiljardair... Uh, uh, dus dan zal het onder FIDE-vlag gehouden worden... dan wordt het in een van de, uh, de Russische staten gehouden. Of misschien dat een sponsor uit India uh, opstaat... en zegt, nou ja, we vinden het leuk dat, uh, dat uh, Fiswanathan Anand... onze, hè, onze held, uh, zijn titel uh, behoudt. Mm. En dan zal je dus een, een, een, een, een sponsor uit India krijgen. Maar zoiets zal het wel worden. Ik denk niet dat een, een andere plek op de wereld uh, daar nog voor openstaat. Nee. Vooral niet omdat die uh, qua spanning... Uh, vooralsnog uh, het niet zo boeiend gaat worden. Maar, maar kan het dan ook zover gaan dat bijvoorbeeld een Oosterse sponsor... een sponsor uit India ook bepaalt van nou, we willen wel sponsoren... maar dan moet die partij wel in India worden gespeeld? Jazeker, dat kan. Dan, dan nemen ze het over van de FIDE. Dan betalen ze het ook daarvoor. Hm. Ik geloof dat de WK die zal moeten gaan rond een miljoen, miljoen dollar... Uh, voor de winnaar. De winnaar krijgt een miljoen, bedoel je? Uh, of, of de winnaar krijgt dan een miljoen, of, of de verliezer krijgt een half miljoen, of wat dan ook. Het is in ieder geval een bedrag waar uh, uh, Gelfand uh, zijn leven lang nog niet voor. Uh, als het toernooi bij elkaar, bij elkaar heeft gespeeld. En voor Gelfand denk ik ook wel dat dat een reden zal zijn. om het komende jaar heeft nog een jaar ongeveer te gaan. Dat hij in een soort van trainingskamp moet om ook nog enigszins uh, uh, te uh, uh, ja, uh, tegen tegenspel te bieden. Ja. Ik heb even gekeken wat de onderlinge score is tot nu toe in al hun partijen. Ze hebben 66 keer tegen elkaar gespeeld... waarvan, uh, waarvan Anant er 17 gewonnen heeft en Gelfand uh, 7... Dus dat is een, een zeer ruim voordeel voor, uh, voor Anand. En de rest van de partij is remis geworden. Hm. Dus Anand uh, is, is veruit favoriet in, uh, in de komende uh, twee kampen, zoals het er nu voor staat. Oké, okay. in 2012, ergens, mid 2012, wordt hij gespeeld. Dankjewel. Ja, Hans, alsjeblieft.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 Skirt, yes, Chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah.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 Voetbal vandaag. Poppe de Haan wordt bondscoach van Tuvalu. Tuvalu, dat is een eilandengroep gelegen tussen Australië en Hawaii. Het is nog niet bekend voor hoeveel jaar de 67-jarige de Haan gaat tekenen. Tuvalu is geen lid van de FIFA en wil dat wel worden trouwens. Vandaar dat ze de Haan hebben ingehuurd. En daarom mag ook, mogen ze ook niet deelnemen aan de kwalificatie voor het komende WK. Demi de Zeeuw heeft zich afgemeld voor de oefentrip van het Nederlands elftal. De Zeeuw is vermoeid na het zware seizoen met Ajax. Oranje speelt volgende week twee oefenwedstrijden in Zuid-Amerika... tegen Brazilië en tegen Uruguay. Overigens heeft Spartak Moskou interesse getoond voor de Zeeuw. Een delegatie uit de Russische hoofdstad komt deze week naar Amsterdam... om te onderhandelen over de transfersom. En Clarence Seedorf heeft zijn contract bij AC Milan met één seizoen verlengd. De 35-jarige Seedorf gaat op voor zijn tiende seizoen in dienst van Milan. PSV verhuurt Stef Nijland het komend seizoen aan NEC. Nijland kwam in 2008 naar PSV, maar was nooit goed genoeg voor een basisplaats. En de FIFA begint een onderzoek naar Mohammed Bin Hamman. De Qataris, die kandidaat is om voorzitter te worden van de Wereldvoetbalbond... wordt beschuldigd van omkoping. Binnenman moet zich zondag in Zurich melden voor verhoor. Drie dagen later neemt hij het in de verkiezing op tegen Seb Blatter, de huidige voorzitter van de FIFA. Een trainer daarheen, Kalisic, heeft na zijn vertrek bij de Graafschap een nieuwe club gevonden. De Bosniër gaat aan de slag bij het Belgische Zulte Waregem. Kalisic heeft een driejarig contract getekend. oud international Peter Boeven wordt zijn assistent. En Theo Lucius vertrekt bij FC Den Bosch. 34-jarige Lucius bereikte geen overeenstemming... Met een, voor een lange verblijf in Den Bosch. Hij speelde onder meer voor PSV en Feyenoord... en kwam drie keer uit voor Oranje. En Gorga Valdano vertrekt bij Real Madrid. De algemeen directeur lijkt een machtsstrijd... met de Portugese coach José Mourinho te hebben verloren. Mourinho wilde uh, vanaf het begin niets weten van Valdano. Hij verweet Valdano slechte aankopen te hebben gedaan. In Den Haag wordt morgenavond het eerste duel... van de finale van de play-offs gespeeld. Voetbal hebben we het dan over. Inzet is een startplaats voor de voorronde van de Europa League. ADO Den Haag ontvangt in het eigen stadion FC Groningen. Zondag is de return in Groningen. De coach van FC Groningen... Pieter Huistra kijkt uit naar de twee duels. Nou, het is wel een geweldige afsluiting voor een goed seizoen, denk ik, als we nu Europees voetbal halen. Dat is iets wat de spelers, de ploeg, zeker verdient. Maar ook de mensen om de, om de club heen, of eigenlijk de mensen die de club bepalen en maken. Dat zijn supporters, maar dat is ook directie en sponsoren. Dus ja, die hele samenwerking heb ik gemerkt dit jaar, die is goed. En dat is een van de, ja, een van de basisvoorwaarden, denk ik, waarom de club het op dit moment goed doet. Ja, Beschouw het ook als een soort goedmakertje richting al die mensen die je opzomt. Want uh, ja, jullie deden op een gegeven moment nog mee om de titel. Toen zakt jullie in. Toen is sterk teruggekomen. Gaan jullie ook zo deze twee duels in? Nou, we gaan deze twee duels in om uh, gewoon ons te proberen te kwalificeren voor de Europa League. Uh, tegen een hele goede tegenstander Ado. Uh, dat hebben we dit jaar wel uh, laten zien. Ja, dan moeten wij alle hens aan dek. En uh, dan gaan we vooral. Uh, ja, ons zelf belonen, hoop ik, van uh, wat ons toekomt. Stel dat het nou lukt. Dat FC Groningen zich dus, uh, Groningen uh, die voorronde van de Europa League gaat halen. Maar hoe lastig is het dan toch in je achterhoofd om jouw spelers scherp te houden? Want jullie weten allemaal, dat het wordt een korte vakantie. Een korte zomerstop. Dan moet je toch de boel scherp houden. Ja, de moet je altijd scherp houden. Dus uh, ik denk dat het voor een Europa League uh, veel makkelijker is. Hè. Dat, dat, daar wil je natuurlijk met z'n allen goed tevoorschijn komen. En uh, ja, volgens mij is dat uh, vrij makkelijk om daar dan scherp aan te beginnen. Ja. Net in jouw praatje met de schrijvende pers had je, heb je heel vaak het woord twee finales gebruikt. Uh, kun je dat duiden? Wat bedoel je daar nou mee? T dus, ja, er wordt heel veel druk op die wedstrijd gelegd, hè? dat begrip twee finales.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 Maar hoe pak je dat als technische staf aan richting de spelers? We komen nou met extra. Uh, ja, je gaf net iets aan over voorbeelden dat jullie wedstrijden laten zien van Barcelona tegen Real Madrid. Dat is wel heel professioneel. Nou ja, we pretenderen wel een professioneel te zijn. Dus uh, wij proberen de spelers veel mogelijk aan te geven. En uh, wat dat inhoudt om een finale te spelen, dat doen we uit eigen ervaring. Uh, maar dat doen we ook uh, door de ervaring van anderen te gebruiken. Want ik, ik ben er wel van overtuigd dat je het spelen van finales moet je, moet je leren... De eerste keer is het spelen van een finale, dat zie je ook vaak ook in Nederland... is dat best lastig met alles wat er omheen komt kijken. De afleidingen, de valkuilen die, er, die erbij horen. En je ziet het aan ploegen die dat gewend zijn... dat die ook veel beter daarmee om kunnen gaan. Die zich weer focussen op wat er precies moet gebeuren. En dan automatisch ja, vaak een beter resultaat uit zo'n wedstrijd halen. Kun je nog één of twee korte voorbeelden aangeven... die jij dus aandraagt zo binnen, binnen, dat, binnen dat teamgesprek met de hele selectie? Nou ja, we gebruiken onze eigen ervaring. Hè. Mijn eigen ervaring bij Rangers heb ik veel finales gespeeld. Ruud Hesp, onze keepertrainer, die heeft een paar seizoenen bij Barcelona gespeeld. Die kan daar mooie verhalen over vertellen, hè. hoe ze dat bij Barcelona deden. Nou ja, dat zijn mooie voorbeelden. Maar vervolgens moet het natuurlijk door het team wat er nu staat bij FC Groningen, moet het wel donderdag en zondag, moeten ze dat in de praktijk zien te brengen. Nou. Dat is weer een hele mooie uitdaging voor ons. FC Groningen-coach Pieter Huistra in gesprek met Vlado Veljanovski. En dan tot slot van deze uitzending. Ja, het lijkt nog ver, uh, maar de voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2012 zijn in volle gang. Zo brengt een delegatie van NOC-NSF een driedaags bezoek aan Londen. En natuurlijk kon een kijkje bij het Holland-Heinekenhuis niet ontbreken. Dit is gebouwd in 1873, dus so de architectuur die je kijkt is Victorian. Het is groot, het is bijna kathedraal in zijn stijl, want het is een building gebouw met veel verschillende layers. Typisch Victoriaans gebouw. Victoriaans betekent groot. Dit, dit gebouw lijkt bijna op een kathedraal met enorme hoge plafonds... Veel licht, veel kunst op de muren, veel wandschilderingen. Het heeft fantastisch intricate artwork en schilderingen op de wallen. En grote hoge schildering. Dus so het uh, is een stunning venue. En er wordt op dit moment aan iets gebouwd. Wat moment? er the moment we're doing the voor een heel really exciting event. We hebben de Swedish House Mafia. Dus ze gaan hier op zaterdag en zondag. En op dit moment zie je de stage go in, de rigging voor de licht en natuurlijk alle bars. De Swedish House Mafia komt hier komend weekend... Spelen zijn ze nu in volle voorbereidingen voor. Er wordt gewerkt aan de belichting en uh, alles wordt klaargemaakt voor het concert dat over een paar dagen gaat plaatsvinden. En dat zegt Rebecca Kane, en zij is de directeur van het Alexandra Palace. En zij is dus volgend jaar de gastvrouw van het Holland-Heinekenhuis. Het is quite een uniek event voor Alexandra Palace because of the sheer scale and the length of time. So it's a fantastic en long, big uh, in terms of scope, size, scale, infrastructure. It's a big one voor Alexandra Palace. Ja, het is een uniek uh, gebeurtenis voor Alexandra Palace, want het NOC-NSF gaat dit gebouw samen met Heineken voor 36 dagen achter elkaar huren. Uh, zoveel mensen die hier ook gaan komen en dat hebben ze eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. No, absoluut. En I think that's why we were very keen as a venue to secure Holland Heineken House, because we truly believe that dat will show off Alexandra Palace to its best. Gerard Dielissen, het is wel een mooie plek. Hè? Beschrijf het, het uitzicht eens van wat straks het Holland Heineken House gaat worden. Nou ja, het is, de plek is echt amazing. Je kijkt hier over heel Londen en uh, Canary Wharf en je kijkt over de stad. Ja, je bent wel echt in Londen. Als je hier staat, ja, het is een schitterende locatie en ik zou geen betere weten. Ja, we zitten hier op een heuvel, vandaar dus dat mooie uitzicht. Gerard Diel is de directeur van het NOC NSF. Uh, ik sprak net met Rebecca Kane, de baas van Alexandra Palace. Uh, dan zien we meteen wat voor. Enorme grote plek dit is, hè? Ja, schitterend. En ja, er worden hier hele grote evenementen gehouden. Ik bedoel, als ik hier ook zie dat Pink Floyd hier heeft opgetreden... dat Raymond van Buineveld hier uh, een kampioenschap heeft gevierd... ja, het ruikt ook heel erg naar sport. Ja, het is prachtig om hier het Holland-Heinekenhuis te hebben over een jaar. Kiezen we nou ook voor zo'n grote locatie... omdat we ook nu meer mensen verwachten in het Holland-Heinekenhuis? Gaat het anders worden dan bij andere Olympische Spelen? Nou, het, het zit wel zo in elkaar. We kunnen hier heel veel mensen, zouden we kwijt kunnen. We kunnen in die grote zaal kunnen 10.000 mensen kunnen, kunnen hier onderdak krijgen. Dat doen we niet. We gaan wel iets meer mensen ontvangen. Normaal gesproken 4.000, 5.000, nu gaan we naar 5.000. Tot 6.000 op de, op de piekmomenten. En er komen tussen de 30.000 en 50.000 mensen uit Nederland naar Londen tijdens de spelen, hebben we berekend. En uh, ja, die kunnen we natuurlijk niet hier allemaal huisvesten, dat, wil, dat willen we ook niet doen. Hè? Maar zo 5.000 6000 mensen, ja, dan wordt het wel een prachtige ontmoetingsplaats voor de sport tijdens de spelen. Nou, we kunnen dus heel veel Nederlandse bezoekers verwachten in Londen, maar die zeggen zelf al we willen het karakter van het Holland Heinekenhuis bewaren. Hoe gaan jullie dat bewaren? Jullie gaan aan de poort iets doen, hè? Ja, wat we nu voor het eerst gaan doen, en dat is uniek... is dat je kan alleen maar straks naar binnen met een ticket, met een kaartje. En dat kaartje moet je van tevoren moet je dat kopen via de website, via hollandheinekenhuis.nl. En eh, dan ook in combinatie met een Olympisch ticket. Maar jullie hebben nog niet eerder tickets gevraagd... aan de mensen die willen komen naar het Holland Heinekenhuis. Waarom nu wel? Waarom nu wel in Londen? Nou, kijk, als we dat niet doen, dan, ja, dan, dan, dan vrezen wij dat we hier gewoon... 20, 30, 40.000 mensen iedere avond op de stoep staan. En we kunnen er maar 5, 6 kunnen we er hebben. Ja, maar we kunnen, zoals u al beschrijft, een hele hoop mensen verwachten. Het is ook een soort van halve thuiswedstrijd. Hè? Het is lang geleden dat de Olympische Spelen zo dicht bij Nederland waren. Ja, dat is inderdaad echt heel bijzonder. Kijk, iedereen wil naar de Olympische Spelen. Hoeveel mensen al mij al niet hebben gevraagd van kun je geen kaartje voor me regelen? Ja, dat kan ik natuurlijk niet. Want ja, er is natuurlijk zo'n enorme vraag naar kaarten. En vooral naar de topevenementen. Eh, dat eh, ja, heel veel topevenementen zijn vele malen overtekend. Dus het zal moeten blijken waar er nog kaartjes vrijvallen. Maar ja, heel veel mensen wilden die Olympische ervaring wel gaan meemaken. En, eh, en het leuke van Londen vind ik bijvoorbeeld ook. Hè, je hebt deze locatie, maar je hebt bijvoorbeeld ook straks Hyde Park. Waar je geen kaartje nodig hebt. Dus dan kun je naar het open water zwemmen kijken. Naar de, naar de marathon, uh, naar de wegwedstrijd... ja, dan kun je ook gewoon, als je geen kaartje hebt... en dat is ook een beetje de, de gedachte van het uh, Local Organizing Committee... om de, de, de spelen ook daar terug te geven aan het publiek... en aan de bewoners van Londen. Maar daar kun je als Nederland natuurlijk ook gewoon gebruik van gemaakt. Gerard Diel directeur van NOC NSF... in gesprek met onze correspondent Ter plekke, Arjan van der Horst. Morgen doet uh, langs de lijn trouwens verslag van het Olympisch Park... en de kansen die Nederland zich toedicht in Londen. Ik meld u nog even dat Borussia Mönchengladbach ook volgend seizoen in de Bundesliga speelt. In Bochum werd het tegen Vauwveld Bochum 1-1. Gladbach had de eerste wedstrijd met 1-0 thuis gewonnen. Dus het uh, feest zijn daar nu Gladbach dus ook volgend jaar in de hoogste liga in Duitsland. Morgen begint om 8 uur ADO Groningen. En ook de play-offs promotie, degradatie, Zwolle, VVV en Helmond Sport Excelsior. De eerste half uur te horen in Max. En vanaf half negen in een extra lijn op deze zender. U bent van harte uitgenodigd. Zometeen het oog met Clary Pollack. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Morgen om zeven uur...